Dood van de marktkoopman. Een zestiendelige delige hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Jan Willem van der Wetering. Bewerking Anna Bosman. Regie Meine te Goede. Deel 15. Die dikke. Dikke, is Die zogenaamde Compagnon van Agen. Oh, die. Ja, wat is dat weer? Nou, die kwam een paar dagen geleden om een nieuwe hengel en een paar balletjes. Echt? Ja, dat was zwaar bezopen. Ik zeg nog: ga we eerst even langs de Jelinek-kliniek. Want in die toestand raak je nog geen olie van. Echt? Had je nog moeten zien kijken. Hij zei: ik raak wat ik raken wil, laat jij maar eens goed op. Dus Bezuur is de moordenaar van meneer Roggen? Ja. Je weet zeker dat het Klaas Bezuur was? Het menselijk brein kan de waarheid alleen maar benaderen... ...maar soms voel je dat je zo dicht bij de waarheid bent... ...dat je over zekerheid kunt spreken. Verbaasd het je niet? Volgens zijn zusje Esther waren Ager Roggen en Klaas Bezuur toch dikke vrienden. Waren ja, waren. Maar Ager was hem vergeten. Toen nou, Klaas overstag ging en alleen maar geld wilde verdienen en uitgeven... ...en nou, eigenlijk steeds vatziger begon te doen, liet Ager hem vallen... Ja, Natuurlijk hield Hagen er ook wel van om in drie sterrenhotels te maffen... en alleen maar eerste klas te vliegen. Maar ja, het kon ook in een tentje. Of in het verronden van zijn boot. Nou, hij reed net zo lief in zijn eend, begrijpt u wel? Ja, meneer Klaas Bezuur, ik heb jouw centen helemaal niet nodig, weet je wel. Je hebt mijn centen niet nodig, zo doe niet erop. Zonder centen ben je niks. Je kan alleen maar zo'n grote bek open trekken omdat je centen hebt. En groene briefjes het liefst. Veel groene briefjes. Die groene briefjes van je kunnen me gestolen worden. Alles kan me gestolen worden. Ik leef... Ik ben vrij. Jij hebt je geboorterecht verkocht. voor een grote. kunstmatige garnalencocktail. Ja. Oh god, is dat lachen? Is dat lachen? Net of jij vies bent van een garnalencocktailzak? Sack. Uh, jij bent niks. Jij bent een soort parasiet vreten. Vreten is voor jou het belangrijkste. Vreten is lekker. Ja, jij kan alleen dat gat onder je neus volstouwen, hè? Eigenlijk ben jij dood. Stinkend dood, jochie. En dat klopt, want je stinkt weer prima uit je bek. Jij betrouwen kalf, maar ik heb de waarheid. Komt ie weer aankakken met een bijbel? Ken ik toch niks aan doen dat jij niet kan lezen? Ik lees die onzin niet. Nee, je kop zit vol met mayonaise. Vroeger, vroeger, hè? Vroeger, weet je wel, in de Sahara, in Hongarije... ...nou toe ging het nog wel met meneer Bezuur... ...maar sinds het in zijn kop is geslagen, deed die messen kloten. Ik heb geld. Nou, wat kan jij daar nou helemaal mee doen, jongen? geld? <laughs> Drank kopen en hoeren huren. Ja, ja. Gaat die nog een beetje is dan janken ook. Ach, waar, waarom doe je dat nou? Waarom zeg je dat allemaal tegen me? Ik heb jou alleen nog. Iedereen is opgesoden, Mieter. Niemand. Wat heb ik gedaan? Zak. Dus Agen haat hem. En Esther? Esther ook. Ik wou niet met hem trouwen. Ja, alles was toen nog goed, maar ze liet hem vallen. De eerder dan Agen. Waarom zou hij dan haar niet vermoeid hebben? Misschien hield hij wel meer van Agen. Ja, ja. Nou, door Agen te doden verwonderde hij Esther. Haar broer was de zon in de leven. De zon in de leven. Ja. Dat is mooi. De zon in de leven. Ja, nu heeft ze een andere zon. Lekker zonnetje. Smeren zal je bedoelen. Tja. Het leven kan raar lopen. Raar lopen. Mm -hmm. Maar het is allemaal gebeurd met zo'n werphengel. Met een werphengel, ja. En daar zijn wij met z'n vieren niet achtergekomen. Bedankt, Silver. Je hebt ons geholpen. Tegen mijn principes, maar misschien is dat toch goed voor Agen. Hoe bedoel je tegen je principes? Ik bedoel dat Agen niet van principes hield. Doe maar wat, zei hij altijd. En als het verkeerd uitpakt, is het ook uitzekend. Klaas Bezuur heeft twee keer gedood. De tweede keer was het Elisabeth. Die hem op de rechtboom sloot zijn grond scherlen, en mij wilde waarschuwen. Hij heeft er doodgestoken. En toen we hem ondervroegen kwam hij met een soort alibi. De, de tijd, de tijd hè. Of, of beter, u wilt een alibi. Onzin. Ik, ik weet niet eens hoe laat Ager die klap heeft gekregen. Zilver heeft het me niet verteld. De feestie begon met een uur of negen. Als je de namen van de dames wil hebben, dan kan ik je wel helpen... na en telefoonnummer staan in mijn agenda. kijken. Alibi? Twee callgirls die bereid waren te verklaren dat ze de hele nacht bij me waren geweest, Hij had ze vol met champagne gegooid en is weggegaan. Misschien was hij van plan toch Esther te vermoorden. Iemand als Klaas Bazur kan niet los rondlopen, wil ik maar zeggen. Hij is bijzonder gevaarlijk. Gevaarlijk, ja. Dus een intelligentie, die die al gedeeltelijk in waanzin moet zijn overgegaan. Duitsers zijn ook intelligent en gek, maar ze lopen met miljoenen vrij rond. Er zijn toch maar twee wereldoorlogen begonnen. Beetje problematisch, hè? Om 100 miljoen Duitsers op te sluiten, weet je ook niet? Ja, daar gaat het niet om. Ze lopen hier ook. Die Nederlanders, die in Indië, god, wat ze hun best hebben gedaan om die Javanen uit te moorden. De lust om te doden. Ja, meneer Zilver. De lust om te doden is onderdeel van de menselijke geest. Misschien had Ager wel gelijk toen hij beweerde dat de oorzaak van alles wat hier verkeerd gaat in de planeten gezocht moet worden. Ja, zo kan ik er ook wel uh, een paar... Ik bemoei het er niet mee. Gaan, dan als, dan... als de planeten even verkeerd staan, ruiken wij hier bloed. De planeten, die moeten u opsluiten. Interessant hoor. Heel interessant. Oh, misschien helemaal niet zo'n vreemde theorie, maar... We zijn hier nou eenmaal, hè? Dat is stom vervelend. We kunnen de dingen die we doen wel afleiden uit de bewegingen van de planeten, maar ja, wat koop je ervoor, hè? Sure. We zijn ingebed in een bepaalde discipline. U zei dan net dat Bezuur ook nog een oude vrouw heeft gedood. Daar heb ik iets over gehoord. Het, het was een travestiet. Ja, ik kende haar trouwens, want ze kwam wel eens op de markt. Zo. We, weet u nou zeker dat Bezuur haar of, of, of hem heeft doodgestoken? We zullen meneer een paar vragen moeten stellen. Ja, dat mens dat was een vriendin van me. En ik had haar gevraagd om eens wat rond te neuzen. Stom van me om erin te betrekken, maar ja... Je zoekt nou eenmaal steunpunten hè, in je onderzoek. U denkt dat ze op de tocht een mes in de rug heeft gekregen? Dat denk ik, ja. De ik neem aan dat bezuur zich afvroeg wat ze daar moest. Ze zullen wel de enige twee op straat zijn geweest. Hè. Het was nacht. En het is niet ondernemelijk dat Klaas naar de plaats van het onderwerp is teruggegaan. Hij moet vermoed hebben dat ze daar niet voor niks rondliep. God, misschien heeft ze hem opvallend aangekeken. Hij heeft hem met een mes gestoken uit een soort uh, agressie. Tja, zoiets. Weet jij of Bezuur gewoonlijk een mes draagt? Zeker. Nou, Ager zei dat Bezuur altijd een mes bij zich had. Vroeger al. Ager had altijd een vuurwapen. Dat hebben ze me verteld. Ja, vroeger. Maar Bezuur bleef het mes dragen. Het gewoon. gewoond. Nou, dan moet de meneer Bezuur maar eens aanhouden, denk ik. Waar denk je dat hij op dit moment is? Thuis, of op zijn kantoor, of op een van zijn terreinen. Dus, uh... Ja, of misschien loopt hij wel weer op de sloot. Hij kan overal zijn, dus. Ja. Hier, neem nog wat koffie. We hebben voorlopig toch niks te doen. Ja, bedankt. Het gaat er helemaal op lijken dat de firma Cardozo de hele zak gaat overnemen. Zou je denken? Ik weet het wel zeker. Nou, het moet maar. Ellendig genoeg. Het, het moet helemaal niet. wil erbij zijn. Wil hm? je hier een beetje voor jouw loer rondhangen ...terwijl Cardozo de zaak stiekem naar zich toe trekt? Zal ik hem maar gaan halen, commissaris? Hij heeft dezelfde achtergrond als ik. Dan gaat hij wel rustig met me mee. En zo is hij met zilver aan zijn handje lief bij de commissaris binnengewandeld. Dus ik het. De brigadier is in zijn kuif gepikt. Inderdaad ja, de brigadier is in zijn kuif gepikt. <laughs> Waar waarom worden wij buiten het verhoor gehouden? Is, is het toch niet meer nodig om mee te luisteren als zilver zijn verhaal doet? Man, wink je toch niet zo op? Nou, wink je toch niet zo op? Oh, ik, ik, ik begrijp jou niet. Jij bene doet de suggestie om zilver te arresteren. Ja. Nee, dat mag niet. Hij mag wel uitgenodigd worden voor een gesprekje. Nou, dat vindt nu plaats, dat gewauwel. Maar zonder ons... Tactiek, jongen, tactiek. Dat gaat toch op. Als je geen antwoord voor handen hebt, dan moet je daar niet meer afdoen. Die ouwe is net gek. Die ouwe is nog altijd onze commissaris <laughs> Met een bijzondere tactiek hier gaan we toch op met het gejank hm. Hij laat nooit iemand arresteren als hij niet zeker is van zijn zaak. Dat moet je toch zo langzaam als ik kan weten. Hij zoekt nog. Het is toch voor de hand liggend. Wat nou? Dat over veel meer weet dan hij al verteld heeft. Dat die beste dader kan zijn. Ja, precies. En om daarachter te komen zijn ze nu aan het wauwelen, zoals jij dat noemt. Ja, ja. Nou, het enige dat jij doet is zeiken over het feit dat niet jij maar Cardozo daarbij aanwezig is. Hm. Gebruik liever je hersens voor iets zinnigs. Ga de verklaringen van alle anderen vragen om als ik <laughs> Al die verklaringen van die wijven doornemen. Dat is alleen maar gekeerd, geen zinnig woord hoor. Nee, dankjewel. Wel, hm. Ja, nou. kom eens Commissaris. Ja, die is ook hier. Ja? Ik bedoel bezuur. Hm? Het is niet waar. Een werphengel? Oké, oké, commissaris. Wij volgen. Ja, over vijf minuten bij de poort, commissaris. Ja. Bezuur? Het is bezuur. Een werphengel? Ja? Meneer Zilver? Ik ben er nou mee begonnen, dan mag ik het zeker ook wel afmaken. Uh, Cadozo? Geen bezwaar, meneer. Mooi. Jullie gaan met mij mee, een en de vier volgen in de andere wagen. Ben je gewapend, Cadozo? Altijd, meneer. Wees er een beetje voorzichtig mee, hè? Als die weer zo'n werpengel heeft, ben je met een vuurwapen nergens. En u, meneer Zilver, u blijft bij de aanhouding van meneer Bezuur op de achtergrond. Begrepen?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 U hoorde Piet Reumer, Hans Hoekman, Robert Sobels, Kees Broos, Jan-Anne Drent, Ger Smit en Hans Dagelet. Techniek André Jansen en Leon Dubois, regie meende de Goede.